Het gaat om een mechanicien die vlak bij de motor van de veerboot werd gevonden. Duikers van de marine hervatten de reddingsoperatie vanochtend vroeg... nadat ze tekenen van leven hadden gehoord vanuit het scheepswrak. De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Het dodental van de ramp op het Victoria Meer staat op 183. Een vrouw in de beeld is voor een politieauto gaan staan... omdat ze vond dat hij te hard reed. De wagen was met sirene en zwaailicht onderweg naar een kind in nood... De vrouw weigerde opzij te gaan, daardoor kon een arts niet in de auto stappen. Uiteindelijk lukte het toch om door te rijden, maar omdat de politie haast had, is de naam en het adres van de vrouw niet opgeschreven. De politie schrijft op Facebook te hopen dat de vrouw het verhaal leest en zich diep gaat schamen. Het weer, vooral in het noorden enkele buien, later vanmiddag ook in het zuiden af en toe regen. Het is een graad of 16, morgen kil en bewolkt met maxima van 12 tot 14 graden. Vooral in het zuiden valt dan veel regen.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 Zojuist om een kwart voor drie hebben we met haar gesproken. Goede actie. Pink uh, uh, Turtle Foundation. Daar vind je alle informatie over de actie uh, op. En wij gaan weer de lekkere muziek voor je draaien. Hier is Justin Timberlake. En say something.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 still in my heart somewhere Deze Justin Timberlake was het wederom een het. samen met Chris Stapleton, Jorda dat say something. Twaalf minuten over drie. Ja, we gaan dit eerste, of het nieuwe seizoen van het uh, voetbal overschakelen... naar uh, Duintjesveld, naar Joop van Ness. Goedemiddag, Jap. Goedemiddag, heren en luisteraars. Ja, welkom op Duintjesveld weer. Zoals Albert-Jan en wij begroeten met gelukkig nieuwjaar. Ja, mooi, <laughs> hè? <laughs> ja, mooi, ja ja, ja, ja. Ja, inderdaad, de allereerste wedstrijd en absoluut niet tegen de minste boel.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 Het zal weinig schelen zo'n beetje. En uh, ja, ze spelen goed, houden de bal goed in de ploeg. En nu zijn ze weer aan het uh, uitverdedigen. Zandvoort nu, in de, uh, nee, het is geboten voor, een vrije schop. mag het nemen, op het middenveld. Maar Zandvoort is uh, zo goed als compleet. Uh, wie we missen, en denk ik denk dat het toch wel een groot gemis is, is Milan Berk-Belenkamp. De, de, de centrale verdediger van Zandvoort, die uh, al uh, echt een uh, jaar of drie de, echt die, die verdediging stuurt. En uh, die is nu, uh, wordt nu gemist. Uh, voor hem in de plaats in ieder geval is uh, Olivier Rifai. Een, een speler die bij uh, uh, HFC vandaan is gekomen. Een uh, grandioze voetballer. Maar ja, als je met z'n tweeën staat, dan gaat Zandvoort trouwens. Goede kans voor Kastafries. Nou, maar uh, de, de kieker van uh, uh, Manneke Dam. En dan moet je eens kijken hoe de jongen heet. Dat is uh, Dean Schilder. Die pakt die bal voor de voeten van uh, de Vriesweg. En dus Zandvoort uh, is nu weer bezig op de helft van Mannikerdam. Mannikerdam mag uitverdedigen. En hij doet dat heel rustig aan. Speelt de bal een paar keer breed, via de nummer 8. Uh, dat is uh, uh, Samir Mustafa. En die gaat die bal weer terug. Terug naar linksachter. Net linksachter uh, uh, Jesse Praspennings. En er wordt een verkeerde paas gegeven, maar dit is uh, toch weer in de voeten van Monnikendam Die nog steeds heel rustig die bal in de ploeg houdt en uh, kan uitverdedigen. Uh, nou, nu naar het middenveld en daar gaat die bal komen. Nee, weer terug. Uh, steeds achterin en het uh, zandvoort die er niks tegen. Er uh, zet wel een beetje druk op het middenveld, maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Nu dan Monnikendam via de rechterkant. De mooie dieptepaas op de nummer 7, dat is uh, Robin Schaafs. Die uh, kan, het, kan die, nee, soms toch gelukkig, uh, Rav, uh, Olivier Raffi Irvai pakt die bal op en gaat mee naar voren. Daar komt uh, Nuitse Berg, Berg aan de bal. Berg speelt diep, nee, een slechte paas van Berg. En uh, het soms uh, voor die de bal, nee, toch weer terug, ten koste van een overtreding. ...gaat Monnikendam toch weer de bal uitnemen. Goed te spelen in, op dit, ondertussen in de dertiende minuut. De Zanders zijn 0-0. Maar het zal echt een spannende wedstrijd worden, Rob. Uh, heel mooi. Uh, Joop, nog even één vraag. Waarom beginnen we nu om drie uur in plaats van half drie? Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Uh, de trainer van Zandsvoort, de uh, Sanier, uh, Sarnier, wat even, Die uh, wil graag ook bij het tweede aanwezig zijn. Uh. <coughs> Want uh, dan he heeft hij ook weer wat invloed op die spelers. Dan kan je ook zien welke spelers klaar zijn voor het eerste. En de tweede is nog bezig als Zandvoort om half drie gaat spelen. Vorig jaar werd het ook ingesteld, drie uur zandvoort thuis. Ja, bij een uitwedstrijd dan weet ik niet. Sommige zijn half drie, sommigen half twee, sommige drie uur. is af achterop. We houden het in de gaten en komen we straks weer bij je terug. Dankjewel, Job, voor dit moment.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 Zojuist hoorde je het van Joop van es. De wedstrijd van vandaag tegen Monikerdam is begonnen om drie uur. Daar op Duitsersveld. Gezellig druk en een mooie wedstrijd met heel veel spanning. En straks even na half vier dan komen we weer terug bij jou voor het vervolg van die wedstrijd. Achter Joop van es draaien we deze Forner en I want to know what love is. Meer muziek nu. Hier is House.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 My memories of love will be all to you And some say love is holding love, on And some, some say letting go. go And some say love is everything And some say they don't know Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire in it's cold outside, thunder when it breaks. If I should live forever and all my things come true, my memories of love will be long. Ja, echt zo'n uh, kippenvel momentje, hè? Deze. Uh, John Denver en <laughs> Perhaps Love.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 Dat was hem, de show van Clean Bennett en Solo. We gaan weer naar Duitsersveld, Johannes, voor uh, de laatste paar minuten van uh, de eerste helft van de wedstrijd van vandaag. Nou Rob, dat lijkt wel rijk of lang, want we spelen pas in de 37e minuut. Oké, okay, oké, okay. oh. zij is ietsje later begonnen. Uh, uh, ja. Uh, ja, ja, ja. En ik zal wel wat bijgetrokken worden ook, denk ik, ja, <lacht> Zandvoort uh, uh, uh, uh, uh, dat probeert met alle macht om uh, dit monnikerdam te verslaan, maar dit monnikerdam is echt heel erg sterk. Uh, we hebben, we... Zandvoort heeft één hele grote kans gehad, een vrije schop, een meter of twintig van het doel. Het leek alsof hij naar zijn berg die ging nemen, maar het was ineens Robin Castien die de bal nam. En die bal die spatte op de paal uiteen en niet meer het doel in, maar het veld in. Helaas. En aan de andere kant, dat dus bleek het ook wel, dat het een, een, een hele goed schakelende ploeg is van Monneterdam. Want Zandvoort mocht een, een corner nemen, die werd afgewimpeld door de verdediging van Monneterdam. En in no time, echt binnen 10 seconden, aan de andere kant... en dan moest Daan Kerkman echt nog eh, alles, alles te zetten om die bal tegen te houden. Dat is uiteindelijk gelukt. Maar goed, het is dus nog lang niet bekeken hier eh, bij, bij deze wedstrijd. Dus dan had ik dan eh, echt een hele goede ploeg. En Zandvoort krijgt echt al echt vermoeite om dit te kunnen winnen. Oké, okay, Joop, we komen straks weer bij je terug. Laten we inderdaad hopen dat Zandvoort toch nog gaat scoren vandaag. Ondertussen gaan wij uh, luisteren naar de radio De Tolieders.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 Ja, het is maar iets hoger, maar het scheelt toch een beetje. En de verwachting uh, was uh, dat de zandpoort uh, tussen aanhalingstekens... ...mogelijk zou, uh, zou uh, doorstromen naar die eerste klasse. Maar dat is nog lang niet gedaan gezien deze wedstrijd. Want <laughs> nu laat bijvoorbeeld een oliveriepaar... Hij heel simpel van de bal opzetten en heeft. Uh, uh, uh, ja, oké, okay, daar, ga, daar gaat hij naar Isaac Naar. Hoe uh, uh, heet die? even er kan er niet op zijn naam komen. Witwater. Water, die wil toch heel pingelen en die raakt die bal kwijt. Die gaat over de zijlijn en uh, de Manneke Dam kan gooien. Ondertussen weer onderschept door Zandvoort, door even kijken, Olivier Rifai uiteraard. Want dat is de laatste man en die doet het heel erg goed. En uh, keeper uh, Daan Kerkman die mag die bal gaan uitnemen, vanaf de 5 meter lang. En dat gaat hij dus nu ook dan doen. Naar Rivai. Uh, Rivai Riva, uh, kan wat beters maken dat doet hij dan ook. En dan komt die bal naar uh, Berg. Berg wordt opzij gezet door een ontzettend sterke, stevige verdediger, de nummer 3. En dat is ook uh, nog de aanvoerder volgens mij van uh, Monaco Dam. Uh, Luc van Reek is echt een berg thuis. pruizen, We de weer verreinen, komt die bal ver weg naar het water, water en die kan loopt niet onder controle krijgen, de bal gaat over de tweede snelling en naar bij, die moet echt sprinten en dan gaat de verdediging gaat lang de aanvaller gaat langs die daar krijgt man echt een wanhopspoging die bal uit de van rossen en dat heeft hij dan ook gedaan. Nu gaat de 4 van Rotterdam over de zijlijn. En zo zijn we in één keer de, de verbinding met uh, Duitsveld uh, kwijt. Nou ja, straks meer van Joveners, de wedstrijd uh, S-Zandvoort tegen Monnikendam. En hier is Toons de Lager. En ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? Dat je geen eten krijgt? 帮 Dan gaan we weer naar het Duitsersveld. Ben ik er weer? Ik weet niet wat Ja, je, je bent er weer. Ja, hij was even ja. weg, de, de lijn. Oké. Okay. Nou ja, het was in ieder geval een, een schitterend schot vanaf de 16 meter lijn van Nijsgeberg. En die werd uitstekend, maar dan ook meer dan uitstekend verdedigd door de keeper van uh, Monikerdam. En dus Daan Schilder. Uh, die een reflex. En die bal rostigde niet een stuk doel uit. En stond het dus nu weer in de aanval. Van helemaal vanaf het eigen veld naar uh, Rifa. Rifa op het middenveld nu. Paas naar, dit is een slechte paas, naar Koen Michielsen. die verliest hem op die bal en dan gaat het met weer. Damme, vanaf, vanaf de vernieuwt vanaf gezien Sanford aan de rechterkant van het veld. Dat gaat voor de, voorbij, uh, even kijken wie is dat, uh, Dani Kirchhoff, een nieuwe speler. En daar is het 2-0, nee, is die erin? werd gefloten, er is gefloten. <coughs> de heren zijn geprezen, want die bal ging wel het doel maar hij was gefloten. En Sanford gaat het spel weer opnemen. Van de burg naar, uh, even kijken, uh, Witwater. Witwater raakt die bal kwijt. Uh, uh, dan Daar uh, 16 meter gebied. En daar is het Jurje Mans die wel weggerossen. En, eh, uh, kan er niet bij komen. Berg die werkt natuurlijk. En dat is eigenlijk uh, een voorbeeld voor iedereen. Kei keihard. en keihard. Daar een overtreding van Zandvoort op de nummer 11 van Monnikendam. En dat is dan de, even kijken, Donnie Reugenbrink. Een jongen uit, uh, van, van uh, 25 jaar, die uh, het grijnschot krijgt, en het is een beetje op de helft van Zandvoort. Op de helft van de helft van Zandvoort, ja, het kwart is eigenlijk Monnekerdam, via, uh, even kijken, Barry de Wolf, Barry de Wolf naar, eh uh, niet, Persijn. Er gaat Zand, uh, Zandvoort die, die tas mis en daar is het, uh, de, de rechter vleugelaanvaller van de kunnen, Die kan het wel krijgen en dan kopen, oh wat weer een katachtige reflex van, van uh, uh, Kerkman, die uh, echt een 2-0 tegenhoudt. En Dit is het einde van de eerste helft, er wordt geen tijd bijgetrokken. Zandvoort zat achter met 0-1 en ik moet uh, hopen dat uh, dat anders in de tweede helft gaat, maar wie weet. Dankjewel, nou. Jop. Voor de, voor de eerste helft. En uh, inderdaad, werk aan de winkel voor SS Alford. Zometeen in het uh, tweede gedeelte van de wedstrijd. <middels>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 down Met alleen maar disco. En om alvast vast een beetje in de stemming te komen... draaien we deze van Cool in the Game en Let's Go Dancing. En we hebben er nog eentje zo uh, vlak voor vier uur. Hier is Janet Jackson.